Als uit het onderzoek blijkt dat er iets mis is... dan stopt de bierbrouwer in dat land met het inzetten van promotiemeisjes. Een binnenvaartschip is in het Groningse Zuidhoorn tegen een brug aangevaren. Door de klap is de stuurhut van het schip geslagen. Niemand raakte gewond. Het scheepvaartverkeer op het Van Starkenborg kanaal is gestremd. Het verkeer kan wel gewoon over de brug rijden. In oktober kwam ook al een vrachtschip vast te zitten onder deze brug. En ook op andere plekken op de vaarroute tussen Lemmer en Delfzeil... ging het mis de afgelopen jaren. Volgens Rijkswaterstaat is het daar lastig varen... omdat er 32 kleine bruggen zijn met allemaal een andere hoogte.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 In de Eredivisie heeft FC Utrecht gelijk gespeeld tegen FC Groningen. Het werd 1-1. Het duel heeft dus geen winnaar opgeleverd, maar wel twee tevreden clubs. Utrecht pakte een punt dat nodig was voor de play-offs... en Groningen kan door het punt niet meer degraderen. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot 12 graden. Morgen opnieuw zonnig. Aan de kust en in het noorden wordt het 20 graden. In de rest van het land kan het tot 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog altijd een lange file op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Tussen de Alfred Ierseke en Knopend Markizaat 9 kilometer. En de vertraging die is daar ook ongeveer nog een uur. Er gebeurde daar vanmiddag een ongeluk en de weg was lange tijd dicht. Maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. We hebben het hier in Nederland maar goed voor elkaar. Toch? Nou, zonder dat we het doorhebben is er nogal wat veranderd.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 Boek jouw vakantie extra voordelig en ontvang tot 250 euro korting op je boeking. Sunweb. Creating memories. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes.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 Nu voor maar 19,95. T-shirts van de Noordface bij Bever en op Bever.nl NPO Radio 1 EO NOS Langs de Lijn en opstreken. Met Robert Meder en Renze Klamer Goedenavond, welkom bij langs de lijn en omstreken. Ja, we blijven de eredivisiewedstrijd Ajax tegen uh, VVV natuurlijk volgen. En de basketballers van Donor in hun poging om de finale van de Europa Cup te halen. Ja, geschoven hier in de studio is meneer Sakora van Nieuwenhuizen, die fan is van voetbal en van darts. En voetballer Guillaume Fernandez is uh, ook bij ons in de studio terug in Nederland aan een avontuur in India. Taart bij je trouwens, Guillaume, of niet? Nee, dat niet. Dat was gisteren jaren. Ja, dat klopt. Come on. Sorry, sorry. Sorry. Goed, nou ja, het is je vergeven. 32 ben geworden. Hè? Ja, ja, klopt. Het is natuurlijk beter dat je geen taart meer hebt, want Robert die was. Uh, een paar dagen geleden ja, die heeft gisteren heel de studio overladen met Kobus uh, Macron en nou, okay. uh, ik heb het ja, nog steeds ja, buikpijn ja, ja. van. In en opfeest. Uh, u kunt hier meekijken in de studio, mocht u dat interessant vinden. dan hangen allerlei webcams en die zijn uh, gratis voor niks te zien op nporadio1.nl. Het is wel mooi dat jullie over en weer van elkaar selfies hebben genomen, geloof ik, hè? Vrouw van Nieuwenhuizen, als Feyenoord-fan. En jij dan weer, de, jij komt zelden met de minister natuurlijk op de foto. Oh ja, ik kan me, me voorstellen ik. dat daar zometeen wel het een en ander wordt uitgewisseld. <laughs> Goed, gaan we even kijken bij um, Ajax tegen uh, VVV. Frank, die gemiste penalty uh, van uh, Schöne, die blijft natuurlijk een beetje in het achterhoofdje zitten, denk ik. Nou ja, je ziet uh, nog niet zo heel veel verschil met uh, daarvoor. Nu even opletten achterin bij uh, Ajax. Want Seuntjes wilde hun te bedienen. Dat lukt net niet. Er zit nog net een, een verdedigend been tussen. Daardoor staat er nog altijd 0-0. Dik 20 minuten onderweg. En Ajax uh, verdedigt uit. Dat doen ze met Veldman. Overigens Ajax met de drie verdedigers. Achterin. oh, slechte bal in de breedte van Schöne. Bereikt van de Beek niet. Dus kan er worden overgenomen. Rutte daar. Die kan een voorzet geven. Wordt geblokt. Door Weber, een van die drie verdedigers. Rutte krijgt wel de bal weer terug. Het doet daar zo slordig mee dat uiteindelijk Weber hem zo van de voeten kan snoepen. En dus kan Ajax omschakelen met heel veel ruimte voor Van der Beek. Die kan zijn hele eigen helft zo'n beetje oversteken. Legt hem uiteindelijk breed op de licht. Die wil dan Huntelaar bedienen. Maar Huntelaar is nog onzichtbaar in deze wedstrijd. Ook nu wordt hij niet bereikt. En VVV, als ze dan richting de helft van Ajax willen, schieten een bal over de zijlijn via Damian van Brugge. En dat betekent dat Ajax opnieuw kan gaan opbouwen. Ja, die kans, die penalty, die had erin gemoet. En dan was het 1-0 van Ajax geweest. En dat was misschien een stukje relaxter voetballen geweest dan dat het nu is. Nu, tegen die geel-zwarte muren aan, heeft Ajax het best lastig in de eigen arena. Nou, dan gaan we meteen maar eens even kijken bij het basketbal. Donar Moest wat afstand gaan nemen van Rijen-Venetia. Maar Leon Kerst lukt dat wel een beetje. Ja en nee. Het is nu 60-58. Nog één minuut te spelen in het derde kwart. Kortom nog elf minuten tot de einde wedstrijd. die staat er twee voor en nog achtergaan. Maar ja, zojuist was het 60-56. Heeft Donar weer balbezit... Doet het iets wat niet ja, zo slim is, balverlies, de Italianen straffen dat gelijk af. En nu weer aanvallende fout, in het screen neerzetten, uh, tijd zat op de klok. En hij kon nog van Pazzelic Ze hebben Italianen weer balbezit. Johnson die dreigt met de driepunter, doet het niet, wordt goed verdedigd. Dus het is met de driepunter, die gaat op de ring en de rebound is voor... Ja, voor wie? Voor Venezia. Ik denk dat Alfred Slachter de bal als laatste raakt. Dat was helemaal aan de andere kant van het veld. Ja, Dona moet minimaal die 10 punten van vorige week goed maken. En dat is de verlenging. 11 dan zijn ze door naar de finale. Eén finalist is al bekend. Dat is Avellino, ook uit Italië. Mooi plaatje tussen Napels en Bariën. In het zuiden van Italië dus. Uh, ja, wie de tegenstander wordt dat weten we over ongeveer 20, 25 minuten. Donar heeft wel kansjes. Is nog helemaal niet in de buurt van die 10 punten geweest. Maar uh, het mag, er mag gewoon niks meer verkeerd gaan. Nu dan een speler van Italië die dwars door Dries Donar spelers wil en de bal over de achterlijn gooit. En dan is het gewoon goed verdedigd van Donar. Nog 35 seconden dit kwart. Ja, kijk, een scoren en de drie punten zou helemaal ideaal zijn. Want dan heb je een beetje marge als je dat laatste kwart ingaat. Brandon Curry, die neemt de bal met zich mee. De schotklok, die, die loopt door. Terwijl, ik, ja, ik wou zeggen, die ging veel te laat lopen. Want er zijn maar een paar seconden af. Dat heet dan thuisvoordeel. Zet je de klok gewoon twee seconden later aan. Had niemand in de gaten, maar ik zag het in mijn ooghoek. Fout gemaakt op Brandon Curry. Die mag naar de vrijworplijn. Ja, Donar leeft. Donar doet het ook goed. Maar het is nog niet... Goed genoeg, 60-58. Guillaume Fernandez, um, je hebt een tijdje in uh, India gezeten. Nu ben je weer uh, terug in Nederland. Bij wijze is er, want je zit gewoon hier. <laughs> um, uh, als je dan in India zit, volg je dan op, op, op afstand uh, nog het, uh, het voetbal in Nederland nog een beetje? Ja, je volgt het wel. Het is alleen wat, uh, wat lastiger, omdat je ook met tijdsverschil zit. Uh -huh. En daar worden niet uitgezonden, dus dan moet je het allemaal weer streamen via internet. Dus de Premier League alleen uh, zenden ze daaruit. Mm -hmm. Maar ja, je blijft wel bezig natuurlijk met voetbal. En ja. ook die ja, jongens die je nog waarmee je hebt gespeeld, of ja, dus de teamgenoten of uh, ja, trainers, die, die volg je dan nog wel. Merk je wel dat je anders naar het voetbal gaat kijken als je in het, uh, in het buitenland zit? Ja, je, vooral, ja, het is ik wel, omdat ik ook uh, in, in India zat, wat een heel ander soort land is. Dus dan heb je ook met andere dingen te maken dan die, uh, die we hier kennen. En uh, ja, dan besef je wel van een beetje dat het. Uh, ja, als je in Nederland geboren bent of je, je komt er en je mag hier wonen, dan uh, is, het, uh, is het allemaal wel goed. Ja, je hebt het wel, we hebben het wel goed hier eigenlijk. Ja, ja zeker. Je zeker. Ja, nee, ja, als okay. je echte armoede wil zien, dan, moet je, dan kan je een keer daar daarnaartoe. Ja. Ken, je de, ken, ken je de minister? Nee, uh, ik ken wel de meeste ministers, maar sorry, maar deze niet. Nou, nog niet zo lang actief ook. Nee, klopt. Wel als fijn dat ja, ik ben uh, al langer lid van de supportersvereniging van Feyenoord... dan dat ik uh, van de VVD-lid ben. Dus, ja. uh, maar dat is ook al heel nee. erg lang. Maar hoe lang? Ja. Zeg eens, hoe lang is dat dan? Uh, ik denk sinds, nou, ik weet niet meer precies welk jaar... maar ik denk dat ik ergens uh, eind jaren tachtig uh, uh. lid geworden ben... van de sportersvereniging al. Ja, so. iets van, uh, nog voor het, uh, voordat uh, Nederland het EK won, dus het zal 87 geweest. Maar en was dat een verplichting geweest. van thuis uit? Van uh, prima, maar je moet uh, wel lid worden? <laughs> nee, nee, dat niet. Maar in uh, Ridderkerk geboren, dus een maar, beetje onder ja. de rook van... ja, dan ligt het wel ook weer voor de hand. Liefde zit echt in het hart. Mooi stad. Ja, ja voor forever. Ja. Ja, ja. Ja. Oh, mooi. Ja. Nou, sorry dat we ook nog even wat andere vragen moeten stellen. We gaan het ook uitgebreid over Feyenoord hebben uiteraard. Hè, want dat vinden we interessant dat u dat mooi vindt. En waarom dan precies. En wat voor jou u dan nu beleeft als Feyenoord fan. Maar eh, u bent natuurlijk ook minister van Infrastructuur en Waterstaat. En er was wat nieuws eh, wat aanleiding geeft tot vragen rondom het vliegbeleid. Schiphol, Lelystad... Eh, die uitbreiding hè, van het Vliegveld Lelystad Airport. Um, gisteren kwam er goed nieuws voor u, want er is groen licht voor die uitbreiding. Mm -hmm. Alleen van het rapport van die milieurapport van de commissie Mer. Um, maar er is ook weer een hoop kritiek op dat rapport. Volgens critici is het bijvoorbeeld opgesteld aan de hand van oude criteria. Nou ja, we hebben gewoon rekening gehouden met alle criteria zoals ze nu gelden. Voor iedere milieueffectrapportage, voor elk project. Of het nou een weg is of de uitbreiding van, van een luchthaven. Dus we zijn helemaal steeds uh, of die art bezig. We zijn ook bezig zelfs al om een extra onderzoek te doen: uh, langjarig onderzoek naar fijnstof. Hè, want daar zijn wetenschappelijk eigenlijk nog ja, uh, geen bewijzen van uh, wat de invloed daar precies van is. Dus daar zijn we internationaal een beetje uh, koploper mee om dat te proberen in een, in een vijf jaar onderzoek ook al boven tafel te krijgen. Dus ja. we doen ons uiterste best om alles mee te nemen. Ja, nee, volgens mij is de kritiek van het. het gaat allemaal netjes volgens de criteria. Maar die criteria omhelzen niet alles. Hè, wat volgens veel milieuorganisaties belangrijk is. U noemt al de fijnstof, maar het gaat bijvoorbeeld, hè, het rapport gaat met name over geluidsoverlast. Maar er zijn al wel veel dingen, meer dingen die meespelen, die misschien niet in die criteria zijn meegenomen. Nou ja, dan hebben ze het bijvoorbeeld over de emissie van de, van de vliegtuigen, de uitstoot. Maar ook daar voldoen we aan alle regels. Want ze zeggen dan ja, je neemt het alleen mee bij start en landingen. Dat klopt. Maar de rest van de uitstoot, daar hebben we nou juist in Europa... een Europees ETS, hè, Emission Trading System, voor in het leven geroepen. En er zijn ook net internationaal afspraken gemaakt. Omdat ja, vliegen is bij uitstek iets wat zich niet, tot, ja, niet binnen de landsgrenzen gebeurt. Dus dat moet je ook in internationaal verband aanpakken. En nou, Daar heb ik vanochtend ook met de Kamer over vergaderd. En uh, ja, daar zijn we ook ambitieus uh, in die doelen. Maar die roept dus om een uh, milieueffectrapportage, om een nieuwe... Dat vindt u niet nodig, begrijp ik. Nee, dat is zeker niet nodig. Het niet nee, nee, want de, commissie, de onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage... heeft ook gezegd dat wij ons huiswerk goed gedaan hebben. Dat het allemaal klopt. Dat het op de juiste feiten is gebaseerd. Dus nu kunnen we verder met de volgende stappen. Ja, maar u vindt betrokkenheid van bewoners ook belangrijk? Die vragen erom. Natuur en milieu vragen erom. Het longfonds vraagt erom. Dat zijn ook niet de minste partijen. Die zijn ook niet helemaal gek natuurlijk. Nee, dat is ook zo. Uh, en ik ga ook graag met hen in gesprek om in de toekomst uh, te kijken... hoe kun je al dat soort uh, onderzoeken nog beter uh, maken. Maar uh, ja, we moeten ook wel door, uh, want Schiphol zit vol. Uh, daar zijn we bijna aan het plafond van de 500.000 uh, vliegbewegingen. Uh, daar is Lelystad voor nodig om uh, ja, die internationale verbindingen... die we belangrijk vinden voor ons vestigingsklimaat... om die vrij te spelen. Dus daar is Lelystad wel voor nodig. Dus ik ben met bewoners uh, in, in alle nou, van Friesland... Uh, Noord-Holland, uh, Gelderland, Overijssel, in Flevoland zelf. Uh, ik ben overal naartoe gegaan uh, met bewonersgroepen, met bestuurders uh, gesproken. En dat, dat blijf ik ook doen, uh, maar we moeten wel door. Ja, mag ik nog een, even één vraag stellen die we via Twitter binnenkrijgen van uh, Jan Willemsen. De herindeling van het luchtruim zou al klaar zijn. Door onwelwillendheid van de luchtverkeersleiders is dat niet gelukt de uh, minister geeft aan dat de indeling in 2023 klaar is. Garandeert de minister dit? En wat als het dan niet klaar is? Want voorduit dat is weer wat anders hè, die herindeling ja, ja, ja. van het van het van het Precies. luchtruim dat gaat laten gebeuren. Maar dat heeft ook met die overlast te maken met de, met de en dergelijke hè? Nou ja, kijk, Nederland is nu eigenlijk ingedeeld in uh, verschillende gebieden... voor militair uh, gebruik van het luchtruim en voor het burgergebruik. Uh, en dat leidt ertoe dat je eigenlijk een beetje onhandig om elkaar heen... aan het vliegen bent soms. En met die herindeling willen we eigenlijk uh, dat efficiënter maken. Dus zorgen dat je dat nou, op een betere manier doet... met ook minder overlast voor mensen... dat je minder over woonkernen hoeft te, te vliegen, et cetera. Ja. Um, dat is iets wat je heel snel uit kunt tekenen. Uh, uh, dat kunnen technici uh, doen. Maar... Maar als je daar weer een goed overleg wilt hebben... juist ook met alle bewoners in alle regio, regio's... want voor die herindeling gaat het over het hele Nederlandse luchtruim. Dus niet alleen Lelystad, niet alleen Schiphol, maar ook Eindhoven... ook Rotterdam, de Heek Airport, Maastricht, het totaalplaatje. Uh, nou ja, als je dat klaar hebt, dan moet het nog in een automatiseringssysteem uh, worden verwerkt. Daar is Luchtverkeersleiding Nederland nu net met een nieuw Europees systeem bezig. Dat duurt ongeveer twee jaar... En dan kun je je ook voorstellen dat die luchtverkeersleiders... die daar in die torens zitten... Uh, niet in één keer van de een op de andere dag... een totaal nieuw uh, systeem in het luchtruim kunnen verwerken. Dus dat vergt uh, training. Dat is iets anders dan dat je één route een beetje verlegt. Dus daar hebben ze ook nog ongeveer twee jaar voor nodig. Dus dan is het nog hard doorwerken. Moet schiphol maar schiphol moet het naar, uh, naar 2023 wel uh, lukken? Ja. Ik heb er wat over gelezen vandaag. Schiphol op zee. Dat schijnt uh, helemaal nooit helemaal volledig onderzocht te zijn. En dat, af en toe komt dat er weer naar boven, geloof ik. Eén keer in de zoveel jaar. gisteren in, in Nieuwsuur was dat. Ja. Ja. Ja. Ja, u, u had gezegd hè, dat is goed onderzocht ooit. En toen is besloten van, nou, dat dat weegt niet op. De kosten niet tegen de baten. Mm -hmm. Nieuwsjoer heeft onderzocht nou, dat onderzoek destijds. Heeft schulds na twee jaar al afgekapt. Dat vijf jaar zou moeten duren. Fly Nation heet het, geloof ik. Uh, zoveel geld in gestopt zijn, maar is nooit afgemaakt. Nou ja, toen uh, was er ook uh, consensus uh, in de politiek... dat het, uh, ja, de, de miljarden vlogen je om de oren toen. Uh, dat iedereen dacht, van, ja, dat gaat hem niet worden. Uh, dus daarom is dat stopgezet. Nu er ligt er, is er weer een nieuwe initiatiefgroep. Uh, die gaat nu ervan uit eigenlijk dat heel Schiphol weggaat. Uh, en dat je daar dan allemaal woningbouw zou doen. En het totaal verplaatsen naar zee. Nou ja, ik sta overal voor open. Maar dan moet, er wel, uh, moet ik wel eerst weten hoe het plan er precies uitziet. Uh, maar het lijkt mij dat eerlijk gezegd... Nogal geel, een kostbaar gedoe. Als je, ja, we hebben nu natuurlijk wel tunnels uh, naar het Verenigd Koninkrijk... maar als we met vier tunnelbuizen uh, onder de Noordzee door... waar ook allerlei windparken moeten komen... Uh, naar zo'n uh, nieuwe luchthaven moeten komen... want mensen moeten dan toch uiteindelijk wel... Uh, ja, neem ik aan dat uh, Amsterdam en uh, de Zuidas... Uh, u bent sceptisch, maar u laat het ja. wel graag overtuigen. Nou ja, ik sta overal voor open. Kijk, ik wil echt wel, als, als het een serieus alternatief zou zijn... en het zou betaalbaar zijn, ja, waarom zou ik er dan op tegen zijn? Alleen okay. ik heb daar wel hele grote twijfels en bij. En het liefhebben van techniek begrijp ik ook, hè? Dus uh, laat het maar uitleggen, al is het alleen maar omdat u het waarschijnlijk... Uh, ook wel interessant vindt om te horen hoe de techniek uh, <laughs> hoe dat zou kunnen. in elkaar steekt. Hoe het zou kunnen. Ja, innovatieve ja. nieuwe concepten vind ik wel spannend ja, altijd, ja. ja. Nou, zeg tot hier over vliegen, straks over voetbal en andere dingen. Nou ja, ik stel voor dat we het nu ook al over voetbal gaan hebben. Of we het over andere dingen hebben, Frank Wilaard. Ik niet, ik zit voetballen te kijken. Dus uh, wat mij betreft gaan we het daar ook gewoon over hebben. Ik zit er niet voor niks tenslotte, 32 minuten onderweg. Het staat 0-0 bij Ajax tegen VVV Venlo. En Ajax heeft moeite. Om door die gele muur heen te breken. Die gele muur is ook gespecialiseerd in verdedigen. Dat hebben ze het hele seizoen al laten zien. En dat laten ze ook vandaag in de arena zien. Gedurende het hele seizoen namelijk 13 gelijke spelen. Daarvan zes in uitwedstrijden tegen ploegen die hoger staan op de ranglijst. En daar zitten een paar respectabele ploegen tussen. Dus dat is niet zo heel erg slecht. Eigenlijk alleen PSV en Heracles hebben weten te winnen. Die hoger op de ranglijst staan tegen dit VVV in hun eigen stadion. Dus dat is wel een duidelijk punt. En je ziet dat Ajax er wel moeite mee heeft om dat voor elkaar te krijgen. Het is ook een geduldoefening hè, voordat je zover komt. Masraoui heeft een goede kans gehad. Zijn eerste basisplaats van het seizoen. En hij kreeg een aardige kopkans. Alleen Oenerstaal zat er zo dichtbij dat hij de bal niet de juiste richting mee kon geven. Promes kreeg de beste kans van de wedstrijd uit een vrije trap. Ook dat was een kopbal. Maar hij aaide de bal in plaats van dat hij hem echt kopte. Intussen is Ajax alweer lang en breed op zoek naar de volgende kans. Die komt waarschijnlijk uit de tweede lijn zoals nu het schot. Van Weber. Dat gaat naast 33 minuten gespeeld. Het is allemaal een beetje gezapig in de arena. Dat heeft ook te maken met het gebrek aan het aantal toeschouwers... dat er normaal gesproken zit. 0-0 staat het. Eens kijken of Leon Kerst al goed nieuws heeft over Dona. Ja, ik hou maar even stil. 73, 63. De marge is 10. En Brandon Curry... De man is hot. Twee, drie punten op rij. En we zijn er nu eh, bij die tien punten marge die ik vorige week al voorspelde. Die Dona thuis wel goed kan maken. En hoe houdt Venetië zich? Net al een keer balverlies. Nu, oeh, Brandon Curry pakt de bal af. Maar hij krijgt de persoonlijke fout van de scheidsrechter. En dat is zijn vierde persoonlijke fout. En bij de vijfde moet hij eruit. Ja, Brandon Curry, die eigen handen, met met twee drie punten op rij, die marge ineens naar 10 schiet, 73-63, maar nu wel zijn vierde persoonlijke fout krijgt. En dat wordt nadenken voor coach Erik Braal. Laat ik Brandon Curry staan met nog zes minuten te spelen of haal ik hem eruit? Want de wedstrijd is nog lang en als er 10 minuten, eh, na, of na het eind van de wedstrijd tien punten verschil is, is het gewoon verlengen. Brandon Curry gaat er even af. Ja, hij baalt van die vierde fout. Maar het is zoals het is. Hij, hij wordt even uit voorzorg naar de kant gehaald. Teddy Gibson erin en Brandon Curry dus nu topscorer van de wedstrijd met 20 punten. Hij was heel rustig en gecontroleerd tot die twee drie punten. En nu zitten we dus op die 10 punten marge. Verdedigend Donar nu. Heens, de, de spelverdeler van Venetië, zoekt de medespeler. Vindt hem moeizaam. Penetratie naar de ring van Tonut. En dan is het Watts. Die gaat omhoog. Die wordt geblokt. En de scheidsrechter zegt dat persoonlijke fout. Ja, het is, uh, het is een heerlijke atmosfeer in Martini Plaza. Bijna 4500 mensen uit Groningen die leven enorm mee. En ja, de marge staat er nu. Tien punten moesten ze goed maken. Donaar door die nederlaag in Venetië. En met nog zes minuten te spelen is de stand in Martini Plaza 73-63. Ja, naast de minister hoorde u ook al voetballer Guillaume Fernandez. Hij is de gast. Een korte introductie. Guillaume Fernandez, 32 jaar oud en geboren in Den Haag. Hij werd opgeleid bij ADO en speelde daarna bij Excelsior, Feyenoord en Peck. Bij de club uit Zwolle maakte hij het hoogtepunt van zijn carrière mee. De bekerfinale tussen Peck en Ajax. In de 22e minuut was het raak. Daar is uh, opnieuw de bal op. Fernandez. die mag door. Het lijkt me toch buiten spel. Dat wordt niet gegeven. En dus is het 3-1. Fernandes... Fernandes scoorde de 3-1 en dan per 10 minuten later gebeurde het dit. Een voorzet die het strafgeproepie binnenkomt... en dan plotseling op het hoofd terechtkomt van Fernandes... en die zit er gewoon ook in. Beck vernederde Ajax en Fernandes won de KNVB-beker. Toch verliet hij Zwolle en ging hij terug naar Feyenoord. Daarna naar NAC en ook speelde de spits in Australië, Oekraïne en India. Normaal gesproken, als we zo'n paspoortje laten horen... is er wel enige vorm van gezichtsexpressie... of iemand kijkt een andere kant op of lacht... Hoe heb je het? Ik zie helemaal niks aan jouw gezicht. Nee, ik was gewoon aandachtig aan het luisteren. Ja, dat was te zien. <laughs> ja. ja, wat voor herinnering komt er boven als je dit hoort? Uh, ja, blijdschap wel. Het is uh, maar mooi om mee te maken in je carrière als je een prijs kan pakken. En uh, ja, het is de enige. tussen ja, na de uh, Johan Kruisel, de prijs die je na het kampioenschap kan pakken. En, voor mij was het inderdaad wel een hoogtepunt in mijn carrière. Een of het, hè? want er wordt al gezegd het hoogtepunt. Maar misschien heb je wel ander jaar meegemaakt waarin je gewoon veel fijner gevoetbald hebt of zo. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ja, de groep die ik had bij Excelsior was een hele fijne groep. Gewoon qua omgang en veel jongens waar ik nu nog steeds tot ik denk ik, negen jaar terug is, contact mee heb. Oh ja? Ja. appgroepjes en, en... Ja, de jongens die, ja, iedereen speelt op andere plekken. Sommige in Frankrijk, de anderen weer daar. Dus... Dat is wel, uh, wel leuk dat je dat niet Geef je jongens. Bijvoorbeeld met wie bijvoorbeeld? Kermit Erasmus, die uh, ook oud outfinderde. En die uh, speelt in Frankrijk, staat erin. Mm -hmm. En uh, ja, die spreek ik nog wel. Ja. En Louis Pedro ook, en die zit dan voor de bij MVV. Of nu bij Volendam. En Ryan Koolwijk, uh, nu bij Excelsior. Dus ja, het zijn wel jongens die ik nog. Uh, en is, is dat app-contact of is dat een keer een barbecue in de zomer ook? Uh... App-contact veel, want die jongens, tussen die in het buitenland ja, zitten, dus, ja, is ja, ze lastig. Maar ja, Ryan zie ik wel zo nu en dan. En, uh, dat is wel leuk. Heeft u hem zien voetballen van Van Nieuwe huis of niet? Ja, zeker. zeker. Ja, ja, ja. Is echt, iedere thuiswedstrijd is het gewoon op de tribune? Ja, we hebben seizoenkaarten, dus dan ben je gek ja. als je niet gaat. Ja. Ja. Ja. Wat ja. voor herinneringen heeft, heeft u dan aan hem, als voetballer? Ja, een, een, een, een mooie aanvaller. Echt iemand met een drang, drang naar voren. Boven alles, denk ik bijna. Ja. Ja. Er zijn ook heel veel mensen die herinneren ook nog een, een andere situatie rond jou. Die zat niet in je, in je paspoortje. En dat zijn natuurlijk die doldwaarse laatste minuten bij, wat was het, Sparta Excelsior, geloof ik. Ja, klopt. Gaan nu heel veel luisteren en zeggen, oh ja... Ja. Want volgens mij miste je eerst nog een penalty kort daarvoor. Ja, klopt. Je miste een penalty. Sparta maakt 1-0, waardoor Sparta in de eredivisie blijft. En een minuut later, terwijl Sparta nog aan het vieren is... maak jij volgens mij in de laatste seconde de 1-1... waardoor Sparta er alsnog uitging, toch? Zo ja, Zoiets was nee, het nee, inderdaad. Ik, uh, wij hadden... Uh, dat was het team waar ik het over had met Excel dat uh, ja, een goed collectief was. Een goed half jaar het rijden onder Alex Pastoor. En um, ja, we kwamen tot de finale van de play-offs... om uh, te promoveren naar de eredivisie... En, uh, ja, het was een hele een doel, gekke wedstrijd. En ik denk dat het een, een wedstrijd was die uh, wel belangrijk was voor mijn, voor mijn carrière. Hoe het is verder gelopen. ja, ja Frank Wieland jij uh, in de Arena. Uh, ja. Voor je vertelde over hoe het met de Eindhoven, Jij was bij die wedstrijd toch? Jazeker, ik mocht uh, verslag doen van die wedstrijd en ik ben niet zo'n giller zoals jullie weten. Maar in die wedstrijd kon het niet anders zeg. Dat heb ik daar gebruld van, uh, van plezier dat dat zou allemaal gebeuren. Heel stadion ontplofte omdat ze in de Eredivisie bleven. En 20 seconden later maakt Guillaume Fernandes die 1-1. Waardoor de hele, dat hele stadion in complete rouw was. Behalve één hoekje, het Excelsior hoekje, dat echt ontplofte ook weer. Ja, dat is echt een herinnering. Dat blijft me altijd bij. En dat zou je toch niet zeggen. Een wedstrijd van onder in de eredivisie. Zo'n na-competitiewedstrijd, maar zo'n ontknoping. Dat vergeet je van je leven niet meer. weet ik ook niet. Nou, dus. zo, zo episch gaat het nu uh, niet meer worden, denk ik. Maar hoe zitten we eigenlijk, VVV? Uh, Ajax-VVV, dat doen we verder zonder uh, Joël Veldman. Want die kreeg even een elleboog te verwerken van meneer Seuntjens. En dat deed hij niet per ongeluk. Hij gebruikte zijn elleboog daar als wapen. Alleen dat feit ontging Jochem Kamphuis. Hij kreeg hem vol op zijn kaak. Hij is dus met Brancaren al van het veld afgegaan. En Seuntjens staat er nog. Die had een rode kaart moeten hebben. Die rode kaart heeft hij niet gekregen. Dus VVV mag gewoon met zijn tienen of met zijn elven verder verdedigen. Tegen die elf van... Uh... Ajax, want natuurlijk is Veldman wel vervangen door Christensen. Ze staan dus nog steeds met drie verdedigers achterin en proberen die muur uit Venlo te slechten. Maar die muur die staat nog en die staat ook nog met 11 na 40 minuten exact 0-0 op het scorebord. Het basketbal ja, blijft ongemeen spannend. 10 punten moet het verschil zijn bij Donar tegen Venetia. En 6 is het nu, 73-67. Wel balbezit voor Donar na de time-out. Ja, het is een beetje rommelig en het zal ook een beetje met de spanning te maken hebben. De Italianen scoren niet zoveel meer. Ze hebben de afgelopen drie minuten vier puntjes gemaakt. En Dona de afgelopen drie minuten nul puntjes. Ze hebben wel mogelijkheden gehad tot scoren. Tien was het dus even, 73, 63. De Italianen zijn kampioen van Italië. Ze nummer twee in de Italiaanse competitie. Dat is echt gewoon een goede ploeg. En wat Dona laat zien is ook gewoon goed. Ze staan voor zes punten, Moet er tien goed maken. En het kan. Maar dan moet er langzamerhand wel ja, een beetje tegen die tien aan blijven schurken. Want 6 is te weinig. Na de termout is balbezit. En ja, het publiek wordt nog een keer opgejut door de speaker om achter een ploeg te gaan staan. Dat, dat is ook zeker niet het probleem deze wedstrijd. De atmosfeer is geweldig. Elektrisch bijna. Het slaat ook wel over naar het team. Maar de tegenstander is er niet echt door geïntimideerd. Maar in Italië zijn ze dit soort omstandigheden natuurlijk wel geweldig. Uh, 4500 man nogmaals. En ze hebben nog 3 minuten, 25 om hun ploeg naar in ieder geval 10 punten uh, verschil te schreeuwen. En het kan zomaar het scenario zijn dat het in de allerlaatste bal van de wedstrijd dadelijk verlengen. Of uh, uh, ja, verder spelen of niet verder spelen. Of beslissend of niet beslissend. Brandon Curry uh, nu met de bal. Die probeert een, een collega te vinden op het veld. Het is Teddy Gibson. Kan naar deze aanval met een punt afsluiten. Het is wel nodig. 73-67. Arvid Slachter komt iets tegen. Die is een kop groter. Arvid Slachter gaat naar de ring. Die maakt de schijnbeweging en wordt geblokt. Houdt de wal wel bij zich. Kip Burgers met de driepunter. Die is mis. Rebound. Italië. Ja, dit is misschien een hele belangrijke misser van Groningen. Nog precies drie minuten te spelen. 73-67. We wil de ogen van minister Corre van Nieuwenhuis ruzie maken om het dart of het voetbalscherm. Uh, heb ik dat goed geanalyseerd? Ja, dat vind ik heel lastig. Ja. <laughs> ja, het is allebei uh, <laughs> gaaf om te volgen. Nou, als ja, als je <laughs> een beetje schil naar buiten kijkt, dan kun je allebei uh, misschien tegelijkertijd te volgen. Maar dat is maar weinig gegeven. Ondertussen vragen we eens even aan Guillaume Fernandes. Uh, nieuw, uh, Delhi, Delhi Dynamo, daar heb je gespeeld tot wanneer officieel? Uh, nu net drie weken terug, of tussen uh, is nou, ik ga zo ver hoe het was. Maar ja, je weet als er gescoord wordt van Wielaert. 43 minuten zijn we onderweg bijna. En die Seuntjes die er dus af had gemoeten, die haalt uit zeg. Ik denk dat hij uit buitenspelpositie komt. En anders is het op het randje. Hij mag door en hij haalt in één keer uit van buiten. Het strafschopgebied was het volgens mij, zeg ik even uit bij herinnering. Want ik kan hem nog niet terugkijken. Maar uh, hij haalt uit buiten bereik. Het is geen buitenspel, zie ik nu. Dat wel in de herhaling. En dan kan hij inderdaad van een metertje of twintig vol uithalen. Buiten bereik van Onana. En dan staat VVV hier uit één tegenstoot met 1-0 voor. Heeft Ajax denk ik dik 60, bijna 70 balbezit. Maar nauwelijks kansen gekregen. VVV krijgt er één uitlopend voetbal. En die zit meteen, dat zul je altijd zien. Ajax staat achter tegen VVV. Ralf Zeuntjes 0-1. En van Nieuwijs blijft gewoon zitten als Feyenoord-Fenn. Ik zou nu dat als Feyenoord-Fenn door de studio heen gaan. Maar dat komt er niet helemaal uit, geloof ik. Ik gedraag me altijd heel net. Ja, die indruk had ik al, ja. Even na het basketbal weer. Donar, uh, ja, die uh, spannende slotminuten. Het moeten de tien worden, verschil is. 6, 75-69, weer balbezit voor Groningen. We hebben de tegenstander van het score gehouden. Curry naar de ring, heel hoog en die gaat erin. Oh, die wordt, die sprong echt een meter boven de ring uit. En Curry gooide er nog hoger, 77-69. Acht punten verschil, nog anderhalve minuut basketbal. En allebei de ploegen hebben nog een time-out op te nemen. Wie weet komt het zover. Acht punten verschil. Dona moet het nu van de verdediging hebben. De, nou, er is veel van de scotplok af. En die Italianen zijn buiten de driepuntslijn. Dat is positief. Nu gaat de bal naar Watt. Die draait om Slachter in. Slachter die steekt zijn erin. Die kan er niet voorbij. Moet Peric. Twee seconden. 1 seconde. Een noodschot nemen. Gaat het noodschot. Gaat Meersen de rebound voor Peric. En dat is voor van Venetia. Oeh. Als Dona deze bal had gehad. Het was goed verdedigd. Maar Al stelt niet. 77-69. Nog iets meer dan een minuut te spelen. Heens zoekt Peric. Peric wil de bal achter zich langs halen. Verliest de bal bijna. Heens met de nooddriepunter. Oh. Dat doet pijn. De schotklok was voorbij en hij drie punten gaat erin. Het was echt een toverbal van de Italiaan. is het 77-72. Wat een mazzel heeft Venetia hier met deze bal. Curry nu met de bal. Die probeert zijn tegenstander voorbij te komen. Dat lukt niet. 77-72. Het is 1-1. Neres maakt hem. Het is een schot vanaf de linkerkant. Die val valt net voorbij de tweede paal. Daar komt Neres onder andere inlopen. Het schot is van Van de Beek. Hij schiet eigenlijk gewoon naast. Neres loopt die bal binnen. Hij juicht niet. Hoofd naar beneden. Het is 1-1. Vlak voor rust. VVV heeft dus maar heel kort voorgestaan in de arena. Leon? Ja, Leon. Ja, oh, die, die bal van Heems, zegt die drie punter. Daar, daar wordt hij duur voor betaald in Italië. Met nul seconden op de schotklok. Maar een toverbal loslaat hij die erin gaat. Brandon Curry nu vrije worp raak 78-72. Maar een uh, time-out voor uh, Erik Braal. Ja, en dat was een hele, hele belangrijke drie die die Heems raak schoot. En dan werd het uh, door 75-72. Nu dus 78-72, maar even een minuutje rust. Wel in het voordeel van Dona. NPO Radio 1. Het is precies half tien. Lotte Winners hier met het NOS Nieuws. Schooldirecteuren in het basis- en voortgezet onderwijs... moeten minder manager zijn en meer leiding geven. Dat adviseert de Onderwijsraad aan minister Slop. Volgens de raad zijn schoolleiders nu te veel bezig met randzaken... zoals de administratie.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 Ja, zo meteen toch echt uh, Guillaume Fernandes, Die we gewoon tien minuten geleden een vraag hebben gesteld, maar er gebeurt, er gebeurt zoveel. Guillaume, je komt echt aan de beurt hoor. Wel leuk dat je er bent man. Ja, ja. He, leuk dat ik je ben. Uh, Dona tegen Venezia. we zitten echt in de absolute slotfase, Leo. Ja, 46 seconden. Het kan soms lang duren bij het basketbal als de tijd stilstaat. Nu bijvoorbeeld als D aan de vrije worplijn staat voor Venetië. 78-72. En die eerste vrije worp zit erin. Ik denk dat die drie punten van Heens de beslissende bal van de wedstrijd is geweest. Het had uh, 75-69 kunnen zijn met balbezit voor Donaar op een minuutje spelen. Het werd 75-72. En D voor de tweede vrijworp, 78, 73, wordt 74. Ja, vier punten, in, uh, dat betekent zes punten goedmaken in 46 seconden. Dat kan, dan moet je twee drie punten schieten en de tegenstander niet. En dat is best een reële optie. Brandon Curry, nu met de drie punter, die raakt helemaal niks. Ja, dit, dit was het. Veel te gehaast geschoten van Brandon Curry. Want je schiet binnen vijf seconden een drie punter. Dat had ook wel iets, uh, iets langer gemogen. Ik denk dat dit uh, het geweest is voor Donag, gevochten. Maar er is weer een doelpunt uh, bij Frank in Amsterdam. Ja, in de extra tijd van de eerste helft is het weer Neres. Nu juicht hij wel hoor, want dit was wel een goaltje waar je voor mag juichen. Hij gaat zelf de aanval aan, loopt dan door. Hij krijgt een heerlijke assist met een hele grote boog over de verdediging van VVV heen. Eerst het overstapje, daar begint het uiteindelijk. Christensen geeft dan de assist, hij loopt door en kan hem zo met zijn linker binnen schieten... En dan is het 2-1 voor Ajax. Vlak voor rust nadat ze met de 1-0 hebben achtergestaan. En is de wedstrijd dus volledig omgekeerd. En heeft VVV nog een keer geluk gehad met geen rode kaart krijgen. Eerst al Seuntjes. En daarna was het Van Brugge die even doorging op Zihech. Eerst probeerde hij de bal te spelen. Toen dat net niet meer kon ging hij even met zijn noppen vooruit. Benen omhoog. Vol op de kuit van Zijeg. Nou, Dat had ook een rode kaart kunnen zijn. Maar ook dat is niet gezien door Kamphuis. Wel staat VVV inmiddels achter. Tegen VVV, 11 tegen 11 en het staat 2-1. Nu de echte slotseconde bij Dona <laughs> tegen Venetië, Leon. Ja, nee, dat kan ik wel voorspellen. Dit gaat nog even duren. 81-74, 7 punten in het voordeel van de Groningers. Die dus 10 punten moeten goedmaken. Uh, Evan Bruinsma scoren met een bonus. Omdat er een fout op hem werd gemaakt. Want die staat Heens weer op de vrijworplijn. Uh, omdat Donar heel snel een fout maakt. Ja, ik had dat niet gedaan. Het was opdracht van de coach uh, om de bal in bezit te krijgen. En hopen dat de tegenstander ballen mist. Maar ja, er is nog 25 te spelen, was voor de laatste bal gegaan, denk ik al, voor de stil. Maar ja, we staan op de vrije worplijn en die heen schiet ze allebei raak. Dan moet Donar weer voor de drie punten gaan. 81, 76. Nog 20 seconden te spelen. Het moet wel opschieten nu Brandon Curry. Hij probeert ruimte te creëren voor zichzelf. Schijnbeweging. Gaat omhoog naar de ring. Een mist. De rebound is voor Venetië. En die gaan er dan vandoor met een break aan de andere kant. En een dunk. En dan is het bezegeld denk ik. Ja, de coach van de Italianen die neemt nog wel een time-out. Maar dat is louter voor de eer. Het is ineens 81, 78. Er is nog nou, een seconde of 12, 13 te spelen. Misschien dat Dona wel wint, maar de finale die is wel uh, uitzicht, uh, denk ik zo. Goed. Hey, het is rust bij Ajax uh, VVV trouwens, uh, wilden we even gezegd hebben, 2 tegen 1. Dat nou, betekent dat we nu even niet uh, onderbroken kunnen worden, dat is een voordeel voor een gesprek. Uh, Guillaume, ik herhaal mijn vraag maar even van uh, drie kwartier geleden voor mijn gevoel. We hebben het ook uh, een uh, of ja. dus? ja. ja. Het ging over Delhi, en al in het begin van <tie> het uur, nou, ja, je wordt bewust van hoe goed we het eigenlijk in Nederland hebben als je in, de, in uh, andere plekken op deze aardbol speelt. Specifiek die cultuur in India, wat, wat, wat is dat voor cultuur? Passen dat een beetje bij jou? Ja, ik moet zeggen dat de mensen wel heel uh, hartelijk waren en uh, ja, vriendelijk uh, met je omging de interesse hadden van hoe het was waar je vandaan kwam en uh, ja, wat, uh, wat het je bracht om uh, naar India te komen. Maar uh, ja, ik had me van tevoren best wel goed voorbereid en ingelezen van wat ik een beetje kon verwachten, maar nog toen ik er kwam was het anders dan uh, dat dan ik had het voorgesteld. Ja? En, want waarin verschilde dat het meest? Nou, ik wist wel dat er armoede en zo zou zijn en dat weet je van tv en van, uh, van lezen en dat soort dingen, maar... Toen ik er kwam, uh, uh, we hadden eerst een, een voorbereiding die uh, best wel lang was. Uh, zes weken, dat we waar je eerst naar Madrid gingen uh, en daarna naar Qatar. En pas daarna gingen we gelijk door naar India. Dus toen kwamen we van, uh, ja, van Qatar, waar alles uh, schoon, netjes en uh, goed geregeld Extreme is. Extreme rijkdom. Extreme rijkdom. De Ferrari's die uh, voorbij rijden, kwamen we naar, mensen die, naar een stad waar mensen in de berm slapen en kinderen... Ja, of ouders geen geld hebben om kinderen luiers te geven, dus ja, het is onhandig om als je kind dan niet zindelijk is om elke keer dan een nieuwe broek, uh, of tussen schone broek te verschonen. Ja. Dus dan droeren de kinderen maar gewoon helemaal geen broek. Veel bedelaars? En, uh, ja, heel veel. En uh, bij het stoplicht gewoon altijd. En je rijdt dan niet zelf, want je hebt een chauffeur. Maar uh, ja, ze, ze herkennen de auto van dat, het een, uh, ja, dat er een buitenlands iemand in zit en dan weten ze dat er maar misschien eventueel iets te hadden valt. Word je de, word je, als je uh, zoveel armoede om je heen ziet, word je er gefrustreerd van of verdrietig? Of, of word je ja, er een, een beetje uh, afgestompt van? Ja, in het begin is het gewoon, dan kijk je recht van op en uh, dan zeg je tegen mensen thuis of dan app je een je en dan zeg je, ja, ik heb dit weer gezien, ik heb dat weer meegemaakt. Maar na twee, drie maanden of zo, dan ja, wordt het normaal of zo. Dan is het gewoon. Uh, het went. Ja, ja, zoiets. Ja. Maar toch niet helemaal, want je zegt inderdaad, wat Rens net ook zei: op het moment dat je terugkomt in Nederland, dan pas ga je zien hoe goed wij het hier hebben. Ja, raar toch eigenlijk? Ja, ik denk dat je dingen hier, hoe zeg je dat? Ja, for granted neemt. Omdat je ja. niet, ik ben hier geboren, mijn ouders zijn heel vroeg hier naartoe gekomen en ook nog in een goede wijk geboren, dus dan kom je daar niet echt mee in aanraking. En alles waar was uh, thuis volharden en zo, en dan zie je mensen daar die. Nou, helemaal echt helemaal niks hebben. Goed voor bewustzijn. Ja. Ja, we gaan zo verder praten, maar ook met uh, Cora van Nieuwenhuis... die uh, dus kijkt naar voetbal en naar darts. Uh, en we hebben even iets bedacht uh, om een beetje uh, ja, u ook invloed te geven op het gesprek. Mag u zelf een paar hoe lang het duurt... maar dat doet u dan wel even door met mij mee te lopen nu. Een paar meter achter u. Ja, we hebben even verborgen hebben een dartboard oh opgehangen. Nou. Oh, maar ik kan <laughs> ja. zelf helemaal niet goed darten. Geen niet, nee, nee, nee, nee. maar er zit een enorme ruimte omheen ook, bewust. Ja. Als Launus oh, Borst nu oh, luistert, er, er, er zit de nu. Ben video? ik te horen ook via nee, deze door, je microfoon? Je horen, ja. Ik ben te horen, kijk. Ik zal hem even onthullen hier. We doen heel voorzichtig, Laurens. Ja. Ja. ja, er mag niks kapot, hè? want alles is hier kapot. goed nieuw. Om even de druk op te voeren. We hebben hem ook uh, niet helemaal precies op de goede hoogte opgehangen, moet ik eerlijk zeggen. Even een uh, Darttigion ja. eigenlijk. Hij staat hier nee, een beetje. Die, ik vind het wel af en toe. Er nee, nee, dus, moet ook nog gok op leen, de lengte. Dat het goed doen. Mm. Maar. Uh... Ik het is niet dat ik het echt op de voet volg. Nee. Even voor de man is nou afgeraakt. Uh, ik heb bedacht, als u nou gooit en dat deden we door 10, dan is dat ongeveer de gesprekstijd die u nog krijgt. Ja, dus, dus bij we... 108 die krijgt u nog 18 minuten. Maar als het <laughs> allemaal misgaat, dan mag u meteen naar huis. We hadden eerst bedacht, als het geen 20 is, gaat LadyStad niet door. Maar dat vonden we een beetje te ver gaan eigenlijk. Maar ja, dat ga ik ook niet gooien. Nee, dat dus nee, dus nee, nee. is een beetje uw gemiddelde. Nou, gewoon heel slecht. Nee, slecht, nee. oké. Okay, dan Lage verwachting. Ik ben meer een kijker dan een doener. Dus gaat die dan? Volgens mij staat er om Ja, nee, nu is u een meter. Ik zeg het wel. Ja, dan moet je maar een okkie neerzetten. Ja, want, dat uh, ja, dat is waar. Wel... We hebben de eerste in de zes. En nog een zes, dat zijn toch al 1 minuut en 20 seconden? Ik heb een afwijk naar rechts, zie ik. En drie. Nee. Even kijken, nou ja. Nee. Het, het is meer dan niks. Of mag ze nog één keer erbij misschien? Dat is dan, om het even goed te maken. Jongens, dat is al heel wat, hè? Ik vind het heel wat. Weet je wat, we houden type, Dit waren negen, negen punten. Dus nou. als je dat deelt door tien. dan krijgen ze anderhalf minuut gesprek. En dat zou Zij heel erg zijn. Even zeggen dat Dona met 83 uh, tegen 80 heeft, uh, heeft uh, gewonnen. Uh, Guillaume Fernandez, je vertelde net over, uh, over India waar je hebt gespeeld. Je hebt ook in Oekraïne gespeeld. Je hebt in uh, Australië gespeeld. Ja. Wat wordt je volgende land? Ik bedoel, heb je nog een wens? Of, uh... Nou, een beetje wel eigenlijk. Ik, uh, Japan lijkt me echt heel leuk. Omdat ik. Uh, ja, een Leuke cultuur. Uh, ja. Heb je al een, een, lijntje, heb je een uit. lijntje uitgegooid die kant op? Nee, dat niet. Ik heb wel mijn zaken verteld daarover. Maar het is wat lastig om daar te komen dat het uh, ja, een beetje een soort van gesloten markt is. Mm. En uh, ik, uh, ik heb wel een jongen die ik uh, gesproken had over die daar zit. Ik heb een jongen, Ping, die zit al, ik denk, een jaar of zeven. En die is helemaal verkocht. Die, uh, die, uh, die, uh, die wil zijn carrière ook gewoon daar afsluiten. Ja. Maar op zich lijkt me dat wel leuk, want ik ben wel iemand die uh, nieuwe dingen wil proberen. En, uh, Um, ja, andere culturen wil ervaren. En ik, ik heb al neeg, nee, acht jaar in Nederland gespeeld. En, ja, als je elke, de, elke keer dezelfde wedstrijden speelt... Uh PSV uit. Twente thuis, ja, dat is saai joh. Nou, een beetje wel. Dat ja. uh, is nou, een je dan, beetje verwend hoor. Als je nou, dat zegt, ja, Ik oh. weet niet of het snap Ik ben ja. in de positie, ja. positie dat ik dan dingen van de wereld kan zien uh, aan de hand van mijn werk. En ja, dat kan dan nu op dit moment heel goed. Dus dan hm. denk ik dat ik er alles uit moet halen. Maar je bent dan ook iemand die, die makkelijk sociaal dan even zijn hele leven verplaatst. Want ja. dat, dat is ook niet voor iedereen even makkelijk of prettig. Nee, ik woonde dus zelfs ook in India in een hotel. En maar ik ben op zich niet zo moeilijk met aanpassen. Qua, ja, ik krijg niet heel veel waarde aan een, een vaste stek waar ik uit zit. Als ik het naar mijn zin heb, kan hebben ergens dan. Als ik mijn gezelligheid heb. Of ik kom goed met mensen overweg die ja, een beetje dezelfde interesses hebben. En uh, waar ik mee een redelijk gesprek kan voeren. Ik ben heel blij. Ja, en nog even één ding: want je bent nu, je bent nu vrij, dus transfervrij. En kan alle ja. kanten op, Stel dat de club zich nou meldt die jou nog eventjes voor de na-competitie zou willen vastleggen. Dat kan, volgens mij mag dat niet. Kan, kan dat niet of kan het nee, niet? Mij dat je kan vrij bent nu? Tot maart of zo ja? kan je uh, transfervrije spelers. Uh, inschrijven voor de competitie. Ah, Oké, okay, dus dat kan niet. Nee, maar, dat vind ik ook wel zo eerlijk ook. Ja, ja dat denk ik toch. Ja, ja. Ja. Grappig trouwens om even aan te geven hoeveel... Want u denkt misschien als u net geluisterd heeft... naar nou, die Cor van Iba, wat weet ze nou van dart? Zoals ze maar negen kunnen gooien. Maar net even tussendoor vroeg <laughs> <voor> Fernandez <laughs> even van... Wat, wat doet, die, uh, doet die cross dat nou met die... Uh, met die, met die uh, of is het right? We de die de Wright heeft yeah, right. de Kijk, right. Right. Zit, yeah. zo weet je, mijn dartkennis ook meteen. Ja. Wat ja. doet hij die met die, die sticker op de zijkant uh, van zo? Want Er zit allemaal kleurtjes, hij heeft een enorme hanekam. En toen wist u uit te leggen? Nou, dat doet zijn vrouw altijd. Uh, die maakt ook al die gekleurde broeken voor hem. Maar die schildert elke keer keurig netjes uh, die beschildering op de zijkant van zijn hoofd. En hij heeft ook vaak een andere kleur uh, pruikje wat dan wel netjes opgelijmd wordt. Maar het zijn geen stickers. Het is echt uh, zijn vrouw die dat iedere wedstrijd uh, weer Loos de doet. Loos arbeid. Ja, ja. ja, en ook elke keer een ander patroon. Dus uh, dat is al een sport op zich om dat te volgen. <lacht> Overigens ja. zag ik op uw Twitter-account ook nog een foto van rond de kerst. Gehuld in een uh, darts-shirt. Ja, van, uh, een gesigneerd door Phil Taylor. Uh, ja, dat is prima, wel, uh... prima voor aan de wand, maar dat trek je toch niet aan? Ja, waarom niet? Ik vind, ik, uh, weet je, dan ben ik gewoon lekker thuis. Uh, hoef ik niet representatief in functie uh, te zijn. Ja, vind dan vind ik dat met de kerst heerlijk. Het is ook zo leuk met zijn Rudolph uh, Reindeer en dan 180 in de sneeuw. Ja. ja, ja, nee, nou ja dat, dat, ik dat neem wel. ik op de koop toe. Maar ja. uh, het is het is die de, Weet je, het is, Phil Taylor was natuurlijk wel een, uh, oh. een legende met, met zijn afscheid. Nu, uh, ja, hij is het toch wel. Een, een, echt een topdarter, uh, ja, waar we niet meer iedere wedstrijd uh, naar kunnen kijken. Ik vind het wel jammer. Het was, uh, het was toch een fenomeen. Als je zo vaak wereldkampioen wordt. Darts, dat Het is zo'n concentratie en zo'n zenuwensport. Als je maar iets met je hand gaat trillen, ja, dan gaat het natuurlijk gelijk helemaal mis. Dus dat ja. zag je net bij mij ook, hè, als je dat niet gewend bent. Maar gefinieerd dan wel? Ja. Hoe komt je eraan? Ja, nou ja, daar kon je gewoon uh, op, uh, op intekenen. Ik heb hem nooit ontmoet, helaas. Maar uh, ik ben wel een paar keer naar toernooien geweest. Uh, maar dan zie je hem natuurlijk van afstand. Ik ben in Hasselt en in Venrij. Uh, ook uh, supergezellig in zo'n grote zaal. Net als dat nu in de Ahoy aan de gang is. Gewoon potten bier op ja, tafel. Ja, dat, dat is gewoon, uh, dan vergeet je alles. En dan gaat het alleen maar om, uh, om, om die 180's. En nou ja, zoals vanavond Anderson. Die voor de tweede keer 170 uitgooit Dat is natuurlijk ook top. Ja. Wat, wat zit dieper? Darts of Feyenoord? Nee, dan toch Feyenoord. Dan ja? toch Feyenoord. Ja, dat zit helemaal in iedere vezel van je lijf, bij wijze van spreken. Dat, uh, ja. Als je nou ooit eens een keer met een Feyenoorder aan tafel zou zitten... Hè? Uh, ja. of een oud Feyenoorder, wat zou je ja. dan willen vragen? Um, Komt je aan, Jo? Oh. Ja... ja. Nou ja, het, het stelde me natuurlijk wel teleur dat je vooral op, op Excelsior als, als beste terugkeek, ja, dat te moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar nou ja, ik, ik, ik zou wel eens willen weten: um, als je nou, je, je hoort wel mensen over kuipvrees, hè? als ja. mensen voor het eerst zo'n wedstrijd in de kuip moeten. Hoe, hoe heb jij dat ervaren? Herken je daar iets van? Of is dat een mythe die wij als niet-voetballers bedenken? Of? Nee, ik kan wel, ik heb het zelf niet gehad, maar ik kan wel begrijpen dat, je het, dat het jongens zijn die het misschien zouden hebben. Het is, uh... Alsof je voor een, uh, ja, zeg je dat? een grote zaal speelt. waarin iedereen op jou let. Terwijl het eigenlijk niet zo is, omdat je met ja, 22 jongens dan op het veld staat. Maar ik denk dat het vooral te maken heeft met hoe je ontvangen wordt door het publiek. en in het begin hoe je eerste paar balcontacten zijn. Als het daarin al een beetje stroef gaat, dan ja, stapelt het, zelf, uh, ja, het, stapelt zich, het stapelt zich op. En, is het lastiger om, uh, ja, om je vrij te voelen en om niet te denken van als ik dit doe dan gaan ze fluiten? Of ja. Het kuipubliek oordeelt snel. Nee, dat vind ik wel mee van. Het is geen AF-publiek of zo. Als je hard werkt en laat zien van dat je wil... Ja, precies. Dan... Maar je zegt, als je, als je eerste balcontacten niet zo, niet zo lekker zijn... Ja, maar dan dat dan is dan uh... meer voor jezelf, het gevoel. En dan ja, ga je okay. geen risico durven nemen. En dan denk je van, ga je in je hoofd ga je nadenken van... Wat gebeurt er als ik de volgende dan niet goed speel? Je legt het eigenlijk jezelf op. Die ja, kijkvrees zit eigenlijk in jezelf. Dat, dat denk ik wel. Ik denk dat het ah. hetzelfde is met uh, examenvrees Als je tentamen moet maken en uh, je bij jezelf denkt van... Uh, ik moet hem halen, ik moet hem halen. Dat het een minder goede... Uh, ja, mindset is dan dat je hem gewoon zegt van... ik ga hem nu gewoon lekker maken, ik heb geleerd en uh, ja. Ja. Um, nou, uh, u zit dus als het even kan op de tribune met die seizoenskaart. We um, zijn we natuurlijk benieuwd hoe bleef u zo'n dagje. Dus we hebben Rijn mij Meijer even meegestuurd. Die mocht afgelopen zondag met u en uw man mee naar de Kuip. Feyenoord utrecht en dat is altijd een mooie pot. Had u vandaag niet liever bij PSV Ajax gezeten? Nee, absoluut niet, absoluut niet. De kampioenswedstrijd? Ja, dat kan wel zijn, maar voor mij is er maar één echte club en dat is uh, dat is Feyenoord. Ik ben al langer lid van Feyenoord dan van de VVD, dus dat zegt wel iets, denk ik. Nou stond ik net even voor het maasgebouw, kwam er een dikke BMW aangereden. Abu Talib werd daar afgezet door zijn privéchauffeur. U komt met de tram, hè? Ja, nou ja, als je in Rotterdam woont, is dat ook gewoon heel makkelijk. Uh, je bent er zo en vaak gaan we ook wel lopen. We? Er is nog iemand bij? Dat is uw man? Ja, mijn man en ik hebben al jaren. Samen een uh, seizoenkaart. Uh, dus uh, ja, samen uit en thuis altijd. Super gezellig. Ja. ja, goeiedag. Het is uh, gewoon een stukje van ons huwelijk geworden. Een leuk stuk van ons leven. Is een, uh, een virus. Je bent fijn, voor het leven. En dat zal dus ook nooit veranderen. Als u een wedstrijdje mist of moet missen, noodgedwongen, bent u dan de hele dag zagrijnig? <lacht> Uw u, u niet. ja. <lacht> ja, dan is hij echt zagrijnig. Ja. Nou, ik hoef niks meer te zeggen, geloof ik. Nou, ik heb er wel last u, u kunt van. kunt het ontkennen. Hoe leeft u dan in zo'n weekend naar zo'n wedstrijd toe? Ik kijk natuurlijk naar de andere wedstrijden uh, die in zijn kop weekend zijn. Ik kijk een beetje op de Feyenoord app. Je krijgt ook altijd zo'n mailtje met het laatste nieuws. Dus u volgt alles echt op de voet? Ja. U wilt helemaal wein. niks missen? Geen nieuwtje? Nee, liever niet. U gaat zo meteen het stadion in met uw man. Wordt er even een biertje gepakt of een gakballetje. Nou, meestal van tevoren een kopje koffie en in de rust uh, pakken we lekker een biertje. Hoe zit mevrouw Van Nieuwenhuizen, uw vrouw, erbij in het stadion? Gaat ze helemaal uit haar plaat? Gaat ze helemaal uit haar dak? Nou, ze mist eigenlijk geen seconde van het spel. Ze observeert het heel intensief. Uh, ze leeft mee als we scoren. Nou, dan springt ze op van de stoel en dan juicht ze en dan geeft ze high fives in de omgeving. En dan krijg ik ook de, de beste hug die je kan krijgen als man. Daarom gaat u zo graag naar het stadion. Ja, absoluut. Ik ben heel blij als Feyenoord scoort. Hé, <laughs> hey, wat zijn de Feyenoord-attributen? Maar jawel, een Feyenoord-trui? Het valt niet heel erg op? Ja, nou, maar het kan ook best wel eens voorkomen dat ik misschien geen Feyenoord-attributen aan heb. Hoor, want uh, het Feyenoord-gevoel zit van binnen. Ik heb nu trouwens wel een t-shirt hieronder uh, van de Cupfighter. Ja. <laughs> voor, uh, voor de ook tweede. van Feyenoord, ja. Een cadeautje van mijn, uh, van mijn man. U hebt wel waanzinnig mooie laarzen aan. Alle kleuren van de regenboog, waarom is dat? Het zijn gewoon regenlaarzen, maar dan wel een beetje een stoere variant. En het is ook wel heel praktisch. Als je in een klodder mayo of een biertje over je schoenen krijgt, heb je nergens last van en loop je gewoon door. Als je zo meteen het stadion betreedt en lekker in de wedstrijd zit, is het dan echt op en top voetbal? Of bent u dan stiekem op de achtergrond ook nog wel een klein beetje met de politiek bezig? Nee hoor, helemaal niet. Dat is het heerlijke van voetbal. Je vergeet verder alles. Er is maar één ding wat dan uh, telt en dat is het voetbal. Feyenoord-Utrecht, hoeveel gaat het worden? 2-0. Ja, daar teken ik voor. Het speelt in een paar minuten Feyenoord helemaal ondersteboven. In de minuut of drie is hier wel sprake van een halve meter buitenspel van Persie. Op de borst aangenomen. Geschoten! Daar is ook Larson. En die komt er maar in. Feyenoord wint met 3-1 van FC Utrecht. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het was een mooie pot om te zien. Een goede wedstrijd, ja. Ik kijk even naar u. De schoenen zijn nog droog. Geen mayonaise. U heeft zich gedragen. Ja hoor, dus het was een hele rustige wedstrijd, dus uh, het was natuurlijk wel even wat emotie. Uh, bij die goal van Utrecht. Omdat wij natuurlijk allemaal zagen dat hij echt dik buitenspel was. Was het vooral genieten of ook wel af en toe met de billen een beetje bij elkaar? Ja, dat, dat ook wel een beetje. En ik denk wel, voor de bekerwedstrijd moet er echt nog wel even een tandje bij. Want af en toe zakte het echt te ver terug. lieten zich toch een beetje te veel door Utrecht uh, gewoon insluiten. En vooral het tempo uh, was echt een beetje te laag. Ja, ik ben met, uh, met mijn vrouw eens. Ze is niet uh, uit de slof geschoten. Nou, ik heb toch even vragen hoor. Ja. Nou, ik heb drie fantastische hucks gekregen. Want er waren drie fantastische goals. Dus ik... Weer een blij man. is toch de ideale vrouw? Bier drinken, dat kijken en dan samen naar het voetballen. Ja, ze is al bezet. Uh. <laughs> <laughs> maar Ik inderdaad. heb ook de leukste man van Nederland al. Kijk, in ja, Rotterdam is dat te horen ook, of niet? Nee, de nee, van oorsprong niet. Nee, o, nee. Hij is het accent wel behoorlijk meegenomen. Goed overgenomen. Niet, ik ga me in één keer ook dingen voorstellen... Van, uh, in, in, in het huis allemaal Feyenoord vlaggen... Feyenoord uh, dekbed overtrek. Hoe ver gaat het? I, nou, dat niet. Maar we hebben wel het grootste boek. Dat uh, Feyenoord XL. Dat, dat boek van uh, uh, uh, nou ja, 32 kilo uh, weegt. Dat staat bij ons pontificaal met handschoentjes erbij. En om de zoveel dagen slaan wij de bladzijden om. en kijken weer naar, en alles samen. Ja, nou ja, dat, dat hoef je niet per se samen te doen. Maar, uh, maar die ja, we, we delen het wel. De kinderen zijn ook allemaal keurig in feyenoord pyjamaatjes opgevoed enzovoort. Uh, <lacht> uh, ik moet wel uh, één kanttekening maken. Eén van de zonen, Nota oh, nee. bene de zoon die ik naar Jozef Kieperiets heb vernoemd... is Ajaxiet geworden. Oh. Dus het komt in de beste families okay. voor. <lacht> die, die, die, die mag nooit weer thuiskomen. wel, hoor, daar hou ik net zoveel van. En het geeft ook wel weer een leuke, leuke spanning. Uh, altijd een beetje klieren onderling. Dus, uh, een ja. zoon die naar Jozef Kieperiets is genoemd. <lacht> Ja, echt. Ja, Ajax, geweldig. Ja, ja, mooi hoor. Even bij de tweede helft kijken bij, uh, bij Frank in de Arena Ajax tegen VVV. Ja, net afgetrapt in de tweede helft. Ziyech geeft de bal. Het staat 2-1 voor Ajax. Twee goals in extra tijd van Neres. Na een 1-0 voorsprong van voor VVV. Bal naar de buitenkant. Weuber. Tony van der Beek. Punt 16 linkerkant. Daar gaat de voorzet komen van Ziyech. Hij kapt eerst één tegenstander uit. De tweede komt hij dan tegen. Dat is dan net even te veel gevraagd. Dat was... Uh, uh, even kijken. Dat was Rutte die hij daar tegenkwam. Schiet de bal over de zijlijn. Daardoor kan Ajax gaan ingooien. Schöne is degene die de bal daar ontvangt. Hij mag halverwege de helft van VVV alles doen met die bal wat hij wil. Want iedereen van VVV staat daar nog een paar meter vandaan. Neeres. Kegelt eerst zijn tegenstander ondersteboven neemt dan aan. Huntelaar, bal verder naar buiten. Naar Christensen, man van de assist vandaag. En in de rest, nu het warm is geworden. Gek genoeg, in de winter was het helemaal niks met deze Braziliaan. Het was de eerste serieuze winter die hij meemaakte natuurlijk in Nederland. En blijkbaar was hem dat niet zo heel goed bevallen. Want we hebben eigenlijk niet of nauwelijks wat van hem vernomen. Maar nu de zon weer is gaan schijnen en ook serieus is gaan schijnen... schiet hij er meteen weer twee in. En daardoor staat Ajax op dit moment kort... nadat de tweede helft is begonnen met 2-1 voor tegen VVV. Ja, Guillaume... Um... Voordat we zo meteen even naar de bekerfinale gaan tegen, tegen AZ... dat willen we met jullie natuurlijk ook nog even bespreken. Uh, wil ik even ook van jou weten, of, moet nou deze Kuip weg? Moet er een nieuwe Kuip komen? Nou, ik denk als je als club wilt doorgroeien, dat het wel nodig is. En uh, als je ziet uh, wat de begroting van Ajax bijvoorbeeld is... en hoe die van Feyenoord een beetje blijft hangen... door het feit dat je <coughs> niet, ge, ja, niet veel meer sponsors aan kan trekken... De, en um, ja, anderen niet, niet de faciliteiten hebt om, uh, om door te groeien... Denk ik dat het nodig is om een nieuwe, ja, een nieuwe kuip te bouwen waarin dat wel kan. En ja, het sentiment een beetje naar achter te schuiven. Natuurlijk ja, ja. zijn er mooie dingen daar gebeurd en is het een, een icoon van, van Rotterdam. Maar ik denk dat het inderdaad misschien net zo is als uh, voor de minister met het, met het vliegveld. Als je vooruit ja, wil dan zou je soms uh, ja, stappen moeten ondernemen. Ja. Van Van Hoe hoe ziet u dat? Nou, ik vind dat ook wel een hele moeilijke. Dat is ook echt een kwestie van je verstand en je gevoel. En je verstand zegt uh, het moet. En je gevoel zegt van... Nou, kunnen we niet gewoon uh, nog één of twee ringen erbovenop zetten? Ik dat, dat, hey, dat er in ieder nog een rol in trouwens. Wat zegt als je? minister, heeft u daar als minister ook nog een rol in? Nee, zoiets? Nee, nee, en dat is nee. maar goed ook dat ik ja. daar geen rol in ja. heb. Want ja. dat okay, zou niet objectief zijn. Oké, okay, terug, naar, terug naar die emotie dan. Uh, het is een moeilijke keus, maar als, als u toch zou moeten kiezen... Nou ja, dan uh, laat ik me hierin leiden... Uh, door de mensen die er echt uh, bovenop nee, zitten. en Kom nog een correcte antwoord. Kom even, gewoon, zeg maar nog even wat het hart zegt. Het Feyenoord hart. Ja, maar het hart zegt, dan moet je de kuip houden... en, en die optie in te pimpen. Maar dan kom ik toch weer met mijn verstand. Je kunt niet altijd maar alleen je gevoel achterna lopen. En als dan de mensen die er echt... die die business case hebben kunnen bekijken... die, die de begroting uh, uh, daarnaast kunnen leggen... die kunnen zien uh, wat voor uh, toekomst... je dan voor Feyenoord zou kunnen creëren... dan denk je ja, dan moet ik daar toch vertrouwen in hebben Als je en dat je verder dan moet je eigenlijk wel. Daar ja. komt het op neer. Ja, precies wat Guillaume zegt, ja. En zien jullie het ook gebeuren op uh, korte termijn? Wat is korte termijn? Nou, nou ja, zeg jij maar. <laughs> ja, ja, ik weet niet hoe lang... 2023, hè? Dat staat er ja. Dan moet het uh, nieuwe stadion zo ongeveer uh, staan, ja. Het loopt een beetje dat, dat is een stad eigenlijk, begrijp ik niet. <laughs> ja, ja. Is een ja. uh, goed, even naar die bekerfinale. Komende zondag moet dat gebeuren. Het was natuurlijk, eigenlijk was het ook de idee, mevrouw Van Nieuwen, uit te nodigen tijdens een Feyenoordavond. Ze zouden vanavond spelen hè, in de eredivisie, Maar ja, ze hebben het zelf een beetje verpest door in die finale van de beker te staan. En uh, daardoor hebben ze iets meer rust gekregen van de KNVB. Dat is dan wel weer lief. Hoe schat u het in, komende zondag? Nou ja, kijk, als je de historie van Feyenoord bekijkt... bekerfinales in de Kuip, dat, dat moet gewoon goed komen. Ja? Dat, ja maar Zit zet je het uh, ook lekker in vorm, me. Ja wel, maar uh, ik denk dat, uh, dat het toch echt een beetje in de Kuip. Uh, het is wel officieel een uitwedstrijd, maar uh, dit is, dit is uh, de, de honderdste, dat, dat gouden gevoel. Uh, de, dan gaat iedereen er vol voor. Dus ik heb er echt vertrouwen in dat, uh, dat Feyenoord, uh, dat wij gewoon weer op die uh, call single staan. Ook al ja, is hij nu ja. hey, de, de, in de verbouwing. De, de, de, de, de, de uitwedstrijd, als je dat, dan zit je dus een andere kleedkamer. Ja. Dan zit je niet in de kleedkamer. Nee. Dus AZ zit in de Ja. Is, ja, het, wel, ja. is, is dat anders dan ook? Ja, het verschil tussen de uitkleedkamer bij Feyenoord of de thuiskleedkamer is heel groot. Ja, wat dan? Ja, die is denk ik uh, vier keer zo groot of zo. Echt waar? Dus, ja, die, de, de, de uitspelende ploeg bij Feyenoord heeft niet, uh, heeft niet het beste... zit ge ook geen bad in bijvoorbeeld? of, wel, ja, of Ook wat dan? niet. Nee, ook... De intimidatie begint daar al, zeg maar. Ah, zo'n beetje, ja. Maar ja. De, dat, zal voor, dat hebben ze nog niet eerder meegemaakt, denk ik, de huidige Feyenoordspelers. Dat ze in de uitkleedkamer moeten zitten? Ik neem aan van niet. Nee. Mm, nee. Nee, nee. dat gebeurt alleen maar bij de bekerfinale natuurlijk. Ja, ja maar het is. Uh, nee, ik denk als je. Het is helemaal natuurlijk als je er zelf. Dus het is je eigen stadion. Dus dan, iedereen heeft een eigen plekje. Dus als je ja? dan gewoon thuis zou spelen. Dan is het fijn om je eigen plekje te hebben. En alles gewoon regulier te doen hoe het altijd gaat als je thuis speelt. Denk je dat het invloed heeft dan? Nee, dat denk ik niet. Want ik denk dat zij er meer van bewust zijn. van Wat er op het spel staat. Ook omdat het geen fantastisch seizoen was dit jaar. Dan weet ik, ik denk dat zij. De, niet 100, maar gewoon 200% gefocust zijn om er toch nog het beste van te maken. De uh... laatste wedstrijden gaan wel prima. Ja. De ja, laatste ja. zes geloof ik gewonnen. En ik denk dat Azette, uh, ja, ik, ik geloof niet echt in een syndroom of zo, van dat ze niet tegen de grote kunnen winnen. Maar ja, ik denk dat het wel met uh, veiligheid aan het langste eind gaat trekken. Ja? Nee. Ja. Azette. Uh, nee, Feyenoord. Oh, veiligheid. Feyenoord, ja, okay. eh, natuurlijk. <laughs> ja. Tuurlijk. Ah, ja, goed, Even een standvoorspelling nog? Eindstand? Mm, 3-1. Maar dan wordt het 1-3 trouwens, want ze spelen uit. 1-3, ja. ja. ja, ja, ja. Dan, dan, dan zou ik 0-2 zeggen. Het klinkt heel gek, maar ja. ja. Nee, ik vind dat best realistisch. We zijn, we zijn bijna klaar. Uh, time flies when you're having fun. Uh, hoe ziet jouw dag en morgen uit, Guillaume? Wat ga je doen? Uh, dan moeten we boodschappen gaan doen. So. En ik ga het weekend naar Madrid. Dus, uh... Oh, zomaar voor vakantie? Nee, ja, voor mijn verjaardag van, de, van vrienden gehad. Zo, so, toen. Dan, was het. Uh, Best ja, dat je meekijkt ook. Ja, heel Madrid zondag. Oh, leuk. Zo. Goeie vrienden heb jij. Ja, ja. ja, ja, ja. goede vrienden. vrienden. Ja. Oh, ook zeggen. Maar ja. van hoe ziet u eruit, Morgen? Ja, morgen de ministerraad. Zoals iedere vrijdag. En uh, nou ja, dan uh, daarna nog wat, wat korte dingetjes op het ministerie afhandelen. Altijd even terugkoppelen van de ministerraad. En dan de uh, beker. gezellig eten met. Vrienden En de bekerfinale natuurlijk zondag ook, hè? Ja, ja tuurlijk, ja. ja, ja. Als u altijd in het stadion goed. zit... we kunnen u dus nooit een keer vragen als analist bij een Feyenoordwedstrijd. Bij een uitwedstrijd. Uh, ja, maar, dat mag maar, ik ja, niet. Nou, ik hoorde net in die uh, reportage, dat, <laughs> dat klonk best uh, goed. Uh... Nou, nee hoor, ik zal absoluut niet zeggen dat ik een kenner ben... maar ik ben wel een liefhebber. Ja, nou ja, een liefhebber met kennis. Ja. Je sluit het mooi af. Dank je wel voor je komst. Dank je wel, Guillaume. Op naar Japan, naar je nieuwe club. Dat zou mooi zijn. Dus is je gegund, dank je wel. Wij gaan zo nog een uurtje door. onder andere over films. En hek schouten, ook fijn in orde trouwens. Gaan we over ja. even over nou, is overleden. Ja. Onder dat uh, nieuwsje van 10 uur. Tot zover. Complimentjes? Extra aandacht? Flirten is niet strafbaar. Secondlove.nl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 Het is de gepeperde inhoud van de spetterende concertfilm Living on Soul. Het dak gaat eraf bij de Debtone Super Soul Review. Met Charles Bradley en soul Sharon Jones. Vanavond direct na Nieuwsuur bij de NTR op NPO 2. Ook zo'n hekel aan je Overhemd strijken? De grootste collectie strijkvrij vind je op overhemden.com.